We kunnen nog lang van plan zijn om vast te blijven zitten in het aardse denken, in het logische denken. We kunnen boeken schrijven over gebeurtenissen die zich vijftig jaar geleden afspeelden. We kunnen ons gelijk halen uit eenzijdige informatie. Maar eens komt toch het moment om de keuze te maken... Ook vanuit een ander beeld te kijken. Om vanuit verschillende beelden te kijken en niet gelijk te oordelen. Dus, met andere woorden, om de dingen niet van één kant te bekijken, maar vanuit alle, alle vormen die zich voordoen, waar je over na zou kunnen denken. Dus niet, over vanuit, dus niet over één kant bekijken. Dat is dus de kant die nu, eh, die nu nog gebruikt wordt door zoveel. De kant van het logische denken. Of, zoals ook wel gezegd wordt, vanuit het wetenschappelijk denken. Nou, dat weet ik dus niet. Maar, want ook daar zitten verschillende aspecten aan. Met, man, met mensen is namelijk veel meer aan de hand. Mensen willen juist door hun moeilijkheden. Door hun moeilijkheden die ze tegenkomen, zich ontwikkelen. Mensen willen de dingen begrijpen. Mensen willen het een plaats geven in hun gedachten, in hun leven. Om er dan mee om te kunnen gaan. Op deze wijze denken, dus de gebeurtenis en het, eh, het ervaren, <kijkt> van alle kanten onderzoeken, het accepteren en eh, het loslaten. Ja, je zou kunnen zeggen, dit is eh, spiritueel denken, ja, dat zou je kunnen zeggen voor mij is het gewoon normaal denken, hoor. om met je problemen om te gaan, om met je ervaringen, met de gebeurtenissen die in je leven voorkomen, om te kunnen gaan. Maar lange tijd was het een taboe om je spiritueel te ontwikkelen. Om je op, <kacht> om je op deze wijze te ontwikkelen. Je kon naar de kerk. En dat was het zo'n beetje. En ja, inderdaad, er waren andere vormen. En ook daar gingen mensen naartoe. Maar op de een of andere wijze moest dat altijd verborgen blijven. Het nadenken over je eigen leven, of je doel in het leven, dat werd toch niet op prijs gesteld. Want dat werken aan jezelf, was toch voor heel veel mensen een gruwel. En niet zo lang geleden nog, zelfs nu nog in deze tijd. Je ziet als het ware twee kampen opstaan. De mensen die werkelijk diep binnen hun eigen innerlijke zelf willen voelen. En de mensen die dit niet doen, die het vol onzin vinden. Of die het op een wetenschappelijke wijze willen doen. Ja, ik zei dus, hard werken was een gruwel voor velen. En het leek ook niet nodig te zijn. De kerk deed het wel voor je. Of iemand met gezag. En daar luisterden mensen dan naar. En dat werd vooral gezegd: bid maar veel, dan zal het allemaal goed komen. Dus inderdaad, werken aan jezelf was dus een gruwel voor velen. En vooral. Als de omgeving dacht, dat zij daardoor schade in welke vorm dan ook mee konden krijgen. Want de omgeving wilde een bepaalde richting uit. En je moest mee, of je wilde of niet. Maar was het niet altijd de angst van de omgeving? De angst dat er iemand af zou vallen, was het niet het onbekende, dus een ander aspect aan die mens die met het spirituele bezig was waar ze bang voor waren, wat de waarheid uit zou komen? de diepere waarheid van de dingen was dat een reële angst en haalden ze niet alles uit de kast om de mens die zichzelf van binnen wilde ontwikkelen weer terug te halen terug te halen in hun gedachtegang, zodat hij of zij weer als van ouds gemanipuleerd kon worden. Als je dit tegen de mensen zou zeggen die dit manipuleren doen en deden. Dan zouden ze wellicht hoogst verbaasd reageren. Ik manipuleren? Hoe kom je erbij? Juist zij, hij is verkeerd bezig, want wij begrijpen hem niet meer. En hij of zij moet weer terug en veranderen in die zogenaamde lieve schat tussen aanhalingstekens die zij altijd was. Dat gunnen dus van die anderen om die mens die aan zichzelf werkt het licht te laten zien is er dus niet. En het valt voor diegene die met het innerlijk bezig is, ook niet mee. Er zijn zoveel valkaarden. Je komt zoveel tegen. Er zijn zoveel mensen die tegen je ingaan. Er zijn zoveel omstandigheden die jou willen beletten om jezelf te zijn. Soms in hun zorg om jou hebben die anderen wel eens gelijk. Want waar ben je werkelijk mee bezig? Ben je met sectes bezig? Ja, dan zou je kunnen zeggen, gelijk, niet gelijk. Maar als het, als het werkelijk bij jou hoort, doe het dan. Ben je werkelijk oprecht bezig om in je eigen innerlijk te komen, om je eigen innerlijk te zijn? Is dat werkelijk zo? Of is het een vlucht uit de werkelijkheid? Of een stiekem een gevoel om toch achter die of achter die ander aan te lopen. Dat dien je goed bij jezelf te onderzoeken. Of die mensen die tegen jou zijn, tegen jouw innerlijke ontwikkeling zijn, misschien niet ergens een klein beetje gelijk hebben. Dat dien je zorgvuldig te onderzoeken. Het is niet hun schuld dat jij daar kwaad om wordt. Denk daar goed over na, met alle liefde in je hart. Dat dient je jezelf, dat dient die man of die vrouw zich zeer goed te realiseren. Maar als je werkelijk zeker van jezelf bent, als je het werkelijk weet, als je werkelijk de weg wilt volgen, gaat het dan ook voor je. En laat je nooit door anderen van die weg afhalen. Ja, als het nou een sect is, ik wil daar verder geen woorden aan besteden in deze lezing, maar goed, ja, het is en blijft lastig. Maar kijk eens goed naar die mensen die in die secte gelooft. Die laat zich manipuleren. Ook hier weer. Maar dan door een groep. Door een goeroe, mogen, mogen we zeggen. Een mens dus die duidelijk de baas wil spelen over het leven van anderen. Als dat bij je hoort, doe. Als dat niet bij je hoort, trek je eigen plan en neem een besluit. Ieder mens weet heel goed wat goed voor hem of haar is. maar sommigen dienen een ...andere weg te gaan, omdat ze dat nog niet in hun leven hebben ervaren. Nog niet hebben ervaren hoe het is om standvastig in jezelf te staan. Om je eigen weg te volgen. Er liggen nog zoveel hindernissen op je weg en sommigen weten daar niet mee om te gaan. Of dat je werkelijk alleen in jezelf voelt... En daar in de stilte van jezelf, in de stilte van het geluid, je eigen gedachten laat gaan. En de beslissing in jezelf neemt om de liefde te voelen. Om het goddelijke gevoel in jezelf te voelen. Dus de liefde, zodat je gedachten na vanant zijn, hetzelfde zijn. Ieder mens weet dan heel goed wat voor hem het allerbeste is. En dan kijken we naar het denken van anderen. Anderen die dus bepalen hoe je moet denken en wat je moet denken. Er kan liefde in zitten, maar geen liefde met een hoofdletter. Want in feite gebeurt er niet anders dan dat er verteld wordt hoe je moet leven. En wat je moet doen. De totale vrijheid in het denken... En de ander te laten, werkelijk te laten. En de liefde, de liefde, de rust op te kunnen brengen. En het vertrouwen te kunnen opbrengen. Om op de ander te vertrouwen dat hij zijn eigen weg of haar eigen weg wel degelijk goed gaat afleggen. om de ander zo lief te hebben dat je het vertrouwen hebt dat hij of zij de juiste weg zal kiezen, dat het vertrouwen daar is, dat die ander de vrijheid in de beslissingen neemt die bij hem of bij haar horen. Daar zit liefde in. Dat je de ander laat. Maar ook dat jij ziet dat anderen jou ook laten je eigen dingen op te zoeken. Je eigen innerlijk op te zoeken. Daar zit liefde in. Dat je zelf die weg bewandelt. Ja, zeggen mensen dan weer. Maar... Hoe zit het als daar belangen bij gemoeid zijn? Grote belangen. Belangen. Dan kan ik je zeggen. Denk je werkelijk dat het goddelijke, de belangen boven de liefde, stelt, Er bestaan geen belangen. Ze zijn de illusies van de aarde. De belangen kunnen, kunnen zijn om iets wat al heel lang in stand gehouden is, in een verandering om te laten gaan, dus te keren. Om een verandering aan te bieden. Belangen kunnen zijn dat het tijd wordt dat deze illusie een andere wending aanneemt. Want in de verandering zit de kracht van liefde. Het is goed als het leven constant verandert. Daar zit beweging in. Daar zit vooruitgang in. We kunnen denken dat het niet zo is... maar het is altijd waar. Er komen dan andere vormen op je af. En veelal hebben we kunnen zien... dat als er een verandering was had plaatsgevonden dat we achterom kijken en zeggen, wat goed dat dat gebeurd is. Toen had ik er nog geen erg in. Maar nu, nu ik het kan laten rusten en accepteren, zie ik het grootste plan. Het is dus goed als het leven constant verandert. Maar we zouden erover kunnen nadenken. dat het leven ook stil zou kunnen staan. En kijk nou eens goed af, vanuit stilstand komt niet veel goeds. Er gebeurt niks. Het is. Kijk maar eens naar water. Als je dat een dag of wat laat staan in een glas. dan gaat dat ruiken. Als je het niet beweegt, dat laat je zo staan, het gaat rotten. We kunnen de dingen lange tijd vasthouden. En de belangen belangrijker laten zijn dan ons eigen gevoel. Maar uiteindelijk zullen we het daar niet van winnen. Maar soms in een mensenleven komt het voor dat er spitsroepen spitsroede gelopen moet worden. Dan kunnen die belangen zo sterk en diep inspreken, dat die mens die bezig is om zich binnen in zichzelf te ontwikkelen, zich volslagen van hopig voelt. En waarvan de buitenwereld dan zegt, nou, dat is een labiel persoon hoor, de kans grijpen om dan wel even te laten bepalen hoe je moet doen, hoe je moet reageren. Wat een vreselijke pijn moet dat voor die mens zijn. De pijn als er getwijfeld wordt aan je bewustzijn, aan je goede intenties, aan het Diepe, diepe weten aan het zoeken naar het goddelijke in jezelf. Dat is de ergste pijn. Maar dan juist, op dat moment bij jezelf blijven. In jezelf geloven, kan zo ontzettend moeilijk zijn. En tegelijk die ander niet te willen veroordelen. Alle mensen komen dit verschijnsel tegen. Alle mensen zullen hiermee omgaan. En vanuit dat licht gezien, zou je erover na kunnen denken dat het niet meevalt om trouw te zijn en te blijven aan jezelf. Aan jezelf, aan de God die jij bent. om steeds in jezelf te blijven geloven in de liefde in jezelf het leven om je heen kan een verschrikking zijn of laat ik zeggen anderen die daar geen begrip voor hebben kunnen je, kunnen je leven behoorlijk zuur maken en velen vallen dan ook om en voelen dat ze verloren hebben en dat gevoel is nog vreselijker dan de aanvallen van buitenaf. Want dat gevoel impliceert het kwijtraken van jezelf. Juist de liefde naar die anderen toe zou je kunnen helpen en bijstaan. En je ziet in je wanhoop dat er geen liefde is bij die anderen slechts manipuleren en angst angst ook voor wat zouden de mensen ervan zeggen angst voor de gevolgen hoe dan ook en het sterke willen beheersen van de werkelijkheid van dat moment de veronderstelde werkelijkheid dus in welke omstandigheid je dan ook verkeert of je nou een gewoon mens bent, of een koningin, of wat dan ook. De pijn is hetzelfde. Het potje is even groot. Maar bij die anderen is er angst en onwetendheid. Angst om de dingen kwijt te raken. En jammer is ook dat juist die mensen... Niet de rust kunnen opbrengen, of laat ik duidelijk zijn, de liefde niet kunnen opbrengen, om te vragen, wat is dat nou eigenlijk precies waar je mee bezig bent? Dus rustig de, vraag kunnen, kunnen op, de vragen kunnen opbrengen, waar liefde in zit, om te vragen, wat is dat nou eigenlijk waar je mee bezig bent? Wat is dat nou? Naar binnen in jezelf gaan, wat is dat nou je innerlijke zelf, wat, wat zegt dat? Wat is dat nou, die God in jezelf? Kun je daar iets meer over vertellen? En als die mens, die zelf nog maar in het begin is, van de werking van het goddelijke gevoel in zichzelf, is dan tolgelukkig en blij. <coughs> en die zal ervoor zorgen dat, dat ze zorgvuldig, haar woorden kiest. En legt het uit. Misschien nog heel moeilijk in het begin. Maar legt het uit. zo vol blijdschap. En merkt dat het bij anderen vaak niet aankomt. Het is juist zo dat die woorden een, een woede bij hen oproepen. Bij hen opwekken. Agressie opwekken. En die mensen hebben niet door dat ze in hun eigen spiegel kijken. De mens die de weg naar God wil afleggen, dient sterke benen te hebben, dient zich steeds maar weer in de liefde van God te voelen, te zijn. Dient steeds maar weer de ander te vergeven. Duizendmaal, duizendmaal. De pijn die het kost om die ander toch altijd met liefde te willen en blijven zien en niet in de val te trappen om ook te oordelen en ruzie te maken. We zien het om ons heen. mensen die hier tegen zijn. Tegen het spirituele. Tegen het jezelf willen vinden. Blijven steeds maar weer in hun eigen kringetje draaien. Ze wensen eigenlijk helemaal niet te luisteren naar wat je te vertellen hebt. Want hun wens is gewoon de ander te willen zeggen. Hoe hij of zij haar leven moet invullen. Moet invullen. Zie. Die liefde voor die ander is gewoon niet groot genoeg. En eigenlijk kun je ook niet van liefde spreken, veelal. Het kan een gewenning zijn in een partnerschap, in een huwelijk. En graag willen ze het zo houden. Veilig? Ja, wellicht. Dat denken ze. Angst om van alles, want dan komt er bij degene die die hier tegen is, iets gruwelijks om de hoek kijken. Help, mijn partner gaat nou zichzelf op zoek. En die zal dat op verjaardagen aan kennissen vertellen. En hij zal er natuurlijk iets bespotlijks van maken. En krijgt de lachers op, op zijn hand. De lachers die dus een plekje in hun hoofd open, open laten verroddel en... En onaangenaamheden en niet werkelijk liefde. En dat zijn de mensen die werkelijk labiel in het leven staan. Maar hoe kan het ook anders? Ze hebben geen liefde voor zichzelf. Ze staan niet in zichzelf. En hoe kunnen ze de liefde opbrengen voor die ander? Hoe kunnen ze de liefde opbrengen voor iets dat onzichtbaar is? En ook binnen in henzelf. zelf. En volgens hen is dat allemaal zweverig. Liefde, ja. Lief zijn voor anderen, dat kunnen ze wel allemaal opbrengen. Maar werkelijk diep van binnen je tevreden voelen. En je te weten te zijn in je eigen God, in jezelf, in je innerlijke zelf. Daar zijn ze bang voor. En angst is een slechte raadgever. En dat is eigenlijk wat ze willen, hun ego. De raadgever wil de baas spelen over anderen. Want dat is wat ze zichzelf hebben toegestaan. Hun ego is de baas. Maar ze kunnen niet in de spiegel kijken... van iemand die de liefde... naar die liefde op zoek is. Of die de liefde met een hoofdletter gevonden heeft. En we kunnen in ons leven hier om ons heen zien... Hoe de gevolgen generaties na generaties doorwerken. En we hebben het allemaal meegemaakt en we zien het om ons heen. Maar we zijn wel degelijk in staat om de gedachte een andere wending te geven. Zodat de komende generatie, de komende generaties verlost worden van de illusies die vele families keer op keer houden. de pijn niet begrepen te worden in het goddelijk gevoel is de grootste pijn op aarde en meer dan eens heb ik dit onderwerp in de afgelopen lezingen aangeraakt en ik zei ook We krijgen er allemaal mee te maken, niemand uitgezonderd. We dienen één keuze te maken: trouw te zijn aan onszelf. Dat is alles. Maar het leven op aarde weet ons Zoveel illusies toe te werpen, aan afleidingen te bezorgen, dat we steeds maar weer niet tot die keuze komen om trouw te zijn aan onszelf, aan de God in ons. En dat is hetzelfde. Pas als een mens, werkelijk trouwens aan, aan zichzelf, en werkelijk zichzelf kan en wil volgen, en niet anders kan dan dat, is hij vrij. Zo eenvoudig is het gewoon. Niemand volgen niemand achterna lopen maar je eigen guru je eigen meester te zijn over jezelf je eigen meester te zijn meester over jou innerlijk dus ook over je lichaam want je bent meester over jezelf niemand anders want jij bepaalt altijd in welke vorm van denken ook Jouw wens wordt altijd jouw waarheid. Jouw denken wordt jouw waarheid jouw werkelijkheid. Maar of dat de waarheid is, ja, daar kun je zelf over nadenken. Dus ik zei, werkelijk zichzelf kent. En de mensen die zichzelf wil volgen, alleen zichzelf... Is zichzelf en is vrij. Werkelijk vrij. Dus je eigen zelf zijn, je eigen God zijn. Dat is een keuze die een mens maakt vanuit de vrijheid in zichzelf. Vanuit de vrijheid van denken in zichzelf. De emoties van de gebeurtenissen op aarde, dienen daartoe geen belemmeringen meer te zijn, om die weg te nemen. De emoties, die emoties van die gebeurtenissen spelen dan ook totaal niet meer mee. Volgen zijn juist alleen maar goed voor de mensen om zo'n persoon heen. Want die kunnen in de spiegel kijken. En als het ze irriteert, kunnen ze behoorlijk aan zichzelf gaan werken, als ze dat willen. Als dus die mens die zichzelf is, staat in zichzelf. Hij kan door niemand meer... uit zijn evenwicht gehaald worden. Maar het kan hoogst ellendig zijn... als de partner of de ander gaat manipuleren... met kinderen en al. Dus om kinderen... als zij zo jong of oud... In te gaan zetten om de ander te dwingen naar het andere, laten we zeggen, naar het andere kamp over te lopen. te dwingen om weer te gaan denken zoals die ander dat wil. Om dan nog bij jezelf te blijven. Het is zo hard. Het is zo moeilijk. Maar laat ik je zeggen, het is absoluut te doen. Het is slechts een keuze die je binnen in jezelf, in je ziel, neemt om tot die beslissing te komen. Ja, dan wordt het leven daarna anders. Dat is zo. Het leven volgt een andere, andere route. En die weg, die route, die komt vanuit het vrije denken. die weg die komt vanuit de liefde met een hoofdletter de dingen daarna het leven daarna zal heel anders zijn dan de weg die ingeslagen wordt Nadat de beslissing genomen is om niet trouw te zijn aan jezelf. Daar is overigens geen oordeel in. Het, als, het je, als je het niet kunt opbrengen. Want dan komt het leven daarna. Als je het niet kunt opbrengen. Als je niet trouw kunt zijn aan jezelf. Want dan komt er ook een leven daarna. Anders. Maar. Je zou nooit weten, mensen zouden nooit weten hoe het was, als de liefde, de werkelijke diepe liefde van het universum, universum, daarin meegeleefd had. Het leven in de liefde zou geen manipuleren kennen. Het manipuleren had opgehouden te bestaan. Het respect, met andere woorden, de liefde, dus, was daarvoor hem in plaats gekomen, maar alleen als die liefde er ook was. En het valt werkelijk niet mee, om trouw te blijven aan jezelf, aan de weg die je ingeslagen hebt. En ik heb het al zo vaak gezegd in lezingen, het is veel gemakkelijker als je afglijdt, maar de weg naar boven is werkelijk zwaar. Je kunt je nergens aan vasthouden. Je kunt hem alleen maar zelf afleggen. Nog steeds het vertrouwen in het licht, in die liefde te hebben, in God te hebben. Die zal je bijstaan en die zal je af en toe optillen. Ook al heb je daar geen idee van. Alle mensen zullen voor dat feit dat je moet kiezen, zullen allemaal voor dat feit gesteld worden. Blijf je bij jezelf of laat je je uit je evenwicht halen? Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, hè? als je met een cursus nou, spiritualiteit bezig bent, of je leest een boek, of je luistert naar lezingen. Het lijkt allemaal gemakkelijk en je denkt, nou, dat doe ik dan toch gewoon even? Maar het leven, zoals jij dat geleefd had, gedurende al jouw levens, gedurende jouw evolutie, is jouw leven zoals jij dat leeft. Met jouw toekomst. Met die mensen om jou heen. Juist die mensen. Want wat je uitstraalt, trek je aan. En misschien heb jij wel altijd andere invloed op jouw leven laten hebben. Laten krijgen. En misschien heb je wel niet altijd je eigen verantwoordelijkheden genomen in je leven en misschien heb jij leven na leven anderen de schuld gegeven gedachteloos als het ware omdat jij dacht dat het zo hoorde omdat je niet beter wist en misschien heb jij ook wel altijd anderen gemanipuleerd al die illusies die je eerst af te leren. Simpelweg, door met het leven om te gaan. Het was jouw beslissing toen je besloot een leven op aarde aan te gaan. Dus het is wel eenvoudig, maar is het ook eenvoudig in jouw leven? Dat is dus maar de vraag. Daarom kun je er nooit over oordelen. Je kunt je niet verplaatsen in het leven van een ander. Nog niet. Je weet niet wat er allemaal speelt. Mensen kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken, of er verwachtingen die niet uitkomen. En ja, de ander daarvan de schuld geven natuurlijk. Geniepigheden, stiekemspel. Enfin, dat is het leven van velen. En dan hopen ze maar dat het niet uitkomt. Dat niemand ziet hoe lelijk ze eigenlijk zijn. Maar het is alleen maar het stoffelijke leven waar ze mee bezig zijn. Want van binnen zijn ze nog steeds dat stukje God. Dus je zou je af kunnen vragen, hoe willen zij hun leven leven? Dus denk er maar zo van na. Het is niet gemakkelijk om jezelf te volgen. In hoe je bent en wat je bent. En velen weten dat ook. Ze voelen zich schuldig en kunnen het niet opbrengen om zichzelf onder de loep te nemen. Zo zwaar lijken ze te zitten in hun verdriet... In hun wanhoop, in hun angsten, in hun zorgen. Maar werkelijk alles zit binnen in onszelf. De gedachten van jezelf om alles op te lossen. Om jezelf te vergeven en diep te voelen in wie jij bent, en te zien en te voelen in jezelf wie je ooit was, wie je nu bent, en eigenlijk van binnen bent dat gouden mens, die gouden mens. En die je altijd zijn zult. Dat is geheel anders. Dan ben je zover dat je op de vraag die diep in jezelf gesteld wordt, kunt antwoorden. Dan weet je, dan voel je dat je het juiste antwoord geeft. Want je kunt niet anders. Je kunt alleen maar je Diepe innerlijke zaal volgen. Maar toch heb je de vrije wil om toch anders te antwoorden. Maar als je hierover nadenkt, als je over je eigen, le eigen leven nadenkt, dan kan het niet anders dan dat je het enige juiste antwoord geeft. Wat het ook is. Laten we mededogen hebben voor die mensen, die daar keer, en keer, keer op keer aan toe waren en niet die vraag konden beantwoorden. Zich toch weer lieten meeslepen door het manipulatieve gedrag van anderen. Die toch weer in de angst terecht kwamen en dachten dat anderen het misschien toch wel beter wisten. Of dachten, nou raak ik alles kwijt. Waar moet ik heen? Of dachten dat ze daarmee de wens van velen inwilligde? Of dachten dat het voor het belang van velen was. En dit kun je op allerlei omstandigheden leggen. En misschien denk je wel dat ik het over één onderwerp heb, waar de hele week over gesproken is. Nou, dan heb je het mis. Ik heb het ook over mezelf gehad en vele anderen om mij heen. En dat gaat allemaal, ja, dat gaat door mijn gedachten. Juist in deze tijd... Waar zoveel mensen bezig zijn. Om zichzelf te vinden, is het van belang te weten dat we mededogen met onszelf dingen te hebben. Het lukt gewoon niet iedereen om totaal in onze eigen God te zijn. Zijn we er niet aan toe dan? Jawel we, altijd. Je hoeft het maar te zijn en je bent het. Maar je hebt gehoord dat ik zei dat het afhangt van zoveel wat er in je leven, wat je in je leven hebt gedacht, gedaan en niet hebt gedaan. Dat je, dan kun je simpelweg in een totale overgave in je eigen licht, eh, dat in je eigen licht leggen. Werkelijk, hè? met alle intenties binnen in jezelf, zonder enig gevoel van twijfel. twijfel. Dan is het eenvoudig en dan is het ook. Want wees ervan overtuigd. Dat je steeds op ieder moment in je leven een nieuwe keuze kunt maken. Steeds kun je de keuze maken om weer opnieuw bij jezelf te komen. Er bestaan geen fouten. Er bestaan geen onmogelijkheden. In het denken van God is alles. Alles ligt daarin. En alles is werkelijke liefde. Alles ligt tegen elkaar aan. Er bestaat geen afstand en er bestaat geen tijd. Alles speelt zich af in het moment, nu, in het moment, nu, dat liefde is. Het leven hier op aarde is slechts uit elkaar gerukt, is wijder gemaakt. We hebben met elkaar in de illusie van het denken de aarde gemaakt... En besloten snelheid te maken in onze evolutie als ziel. Juist op deze aarde kunnen we de illusie van het bestaan tot in het uiterste beleven. En daar ook gelijk ons eigen doel mee dienen. Dat wat we zijn. Een stukje God tot werkelijkheid laten komen. En juist door die illusies... Waar geen goddelijke liefde in zit. Waar toch alle goddelijke liefde in zit. Om te buigen. In te ademen. Op te lossen in gebeurtenissen die bij de aarde horen. In het licht, in de liefde. In God. De ziel die wij zijn. In de illusie van de aarde is altijd de aanwezigheid van de liefde van God, want in God is alles en het is liefde op aarde is de tijd daar tussen gekomen en de afstand heeft zich daar ook in gewurmd maar tijd en afstand bestaan niet en zijn niets, het stelt eigenlijk niets voor als we het over de liefde met een hoofdletter hebben. Alleen jezelf volgen. God volgen. De liefde te zijn. God te zijn. Juist die mensen. Die zo'n reusachtige beslissing in zich dienen te maken. En alles kan op het spel staan hoor. Hun leven, hun sociale omstandigheden. Dus juist die mensen die zo'n beslissing in zichzelf nemen, weten, voelen de grootheid hiervan. Weten dat de God, weten dat God in hen is. Weten dat niets van buitenaf hen tot nut of tot doel kan zijn. En weten dat hun leven alleen door het licht, door de liefde, door God geleefd kan worden. Dan kunnen we begrijpen dat de evolutie van die ene ziel, de gehele mensheid kan verheffen. Want wij zijn alle één. En dat is de verantwoordelijkheid van één enkele ziel. We kunnen een gevoel van mededogen hebben voor die mensen die er niet aan toegekomen zijn om de keuze voor zichzelf te maken. dus zichzelf te volgen en niets en niemand anders. We kunnen ook zien dat zulke mensen toch een goed evenwicht in hun leven hebben weten te vinden. Die de liefde in zichzelf toch voldoende plaats hebben gegeven en van daaruit hun leven een goede wending hebben gegeven. En ook zo op die wijze de mensen om hen heen hebben kunnen verheffen tot de liefde van God. Te weten, te voelen diep in ons, dat de verzoekingen van de aarde steeds maar weer op onze weg zullen komen. Maar om niets anders te kunnen begrijpen dan. Dat we de God in ons zelf blijven voelen. Alle mensen gaan hier doorheen, heb je kunnen horen. Alle mensen gaan door hun eigen ervaring heen. En uiteindelijk zullen alle mensen voelen in zichzelf dat ze het aardse denk, de wereld hebben overwonnen dan en begrepen. Om verder te gaan in hun evolutie, waar ze dan de aarde niet meer nodig hebben. Behalve dan om... Misschien in een nieuw leven weer, anderen de weg te wijzen. Maar ze hebben begrepen dat het leven nooit ophoudt. Dat er geen dood bestaat, maar slechts een verandering. En het leven, het leven zelf blijft doorgaan. Want ze hebben begrepen dat het leven, het zijn vanuit het goddelijke, vanuit de liefde er altijd is. Ze hebben het geheim van het leven begrepen. Het geheim van het eeuwige leven. Het leven dat er altijd was, is en altijd zijn zal. Dan is de liefde in die mens. En is groter dan mensen kunnen begrijpen en beseffen. Want het bevattingsvermogen van die mensen is simpelweg, van, van anderen is simpelweg nog niet ontwaakt. En zijn die mensen daar schuldig aan? Maar nee hoor, ze weten niet beter. En ze waren daar onwetend van. Maar nu, in deze tijd... Zijn we niet meer onwetend en zouden we op zijn minste woorden van zweverig en labiel eens kunnen over na, overdenken? Want mensen die met het goddelijke in zichzelf bezig zijn, zijn niet zweverig en zijn niet labiel. Het is een veroordelen van mensen die met geen andere gedachte dan de scheiding groter te maken tussen het ene en het andere. Dus de scheiding tussen mensen groter te maken. En misschien willen die mensen er eens over nadenken, of er liefde in zulke woorden zit. Ook voor hen geldt dat de liefde van God zich ook in hen wenst uit te drukken. Maar de liefde van God wacht gewoon tot die mens zich daarna richt. Want liefde is de enige werkelijkheid en is altijd. Dus is altijd, eeuwig, altijd werkelijkheid, altijd zonder Enige voorwaarde. En voel die liefde in jezelf. Bij jou ook. Bij jou is die liefde ook altijd aanwezig, zonder enige voorwaarde. Voel die liefde in jezelf. En weet dat er dan geen duisternis bij jou zal zijn. Zoek naar de liefde in jezelf en zoek die waarheid op. Weet dat je nooit, maar dan ook nooit gescheiden bent van de liefde, van het licht van God stel je op voor God en de gedachten uit God zullen in jouzelf te horen zijn ook voor deze lezing met dank voor het luisteren en wil je het nog een keer horen, het kan op het archief van Idigo Soul Station. Maar je kunt het ook horen op mijn website: ykra.nl. En je mag altijd vragen stellen. Hoor. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag.